het NOS Nieuws van 10 uur. Dit is door Almegens met het NOS Journaal. De buschauffeurs van Connection in Almere gaan volgende week weer staken. Gisteravond hebben de vakbonden overlegd met de gemeente... over verbetering van de veiligheid, maar ze zijn er niet uitgekomen. Volgende week donderdagavond leggen de chauffeurs in Almere... daarom opnieuw het werk neer, meldt Omroep Flevoland. Dinsdag deden ze dat ook al. De bonden willen meer toezicht en afschaffing van contant geld in de bus.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 Het weer nog, wolkenvelden, soms wat zon en plaatselijk een bui. De wind waait uit het zuidwesten, is zwak of matig. Het wordt vanmiddag 10 tot 12 graden. Het weekend verloopt wisselvallig bij een graad of 14. Dit was Dennis DfM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Sahoka van de ANWB. Op de A1 richting Amsterdam staat 2 kilometer file bij Amersfoort Noord. Op de A6 Ledenstad richting Muiden ook 2 kilometer bij Knoopend Muidenberg. En op de A27 Almere richting Utrecht. Daar rijdt het langzaam over 4 kilometer tussen Knoopend Eemnes en Beeldhoven. En door een ongeluk is de N231 de weg al van de Rijn Amstelveen in beide richtingen dicht tussen Kudelstraat en Aalsmeer. Houd daar dan ook rekening met een omleiding. Tot zover de verkeersinformatie.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 Die presenteert Watertoren Sport, het speciaal sportprogramma van ZFM Zandvoort. Tot vandaag. Vandaag hebben we een bijzonder programma luisteraars, goeiemorgen. We hebben als gast iemand met dezelfde haarkleur als ik en dat komt niet zo vaak voor in de sport. Want meestal zijn de mensen die hier zitten een stuk jonger. Maar het is Agathe de Goede, ze is secretaris van de Jeu de Boelvereniging Zandvoort. En we gaan dus proberen een aantal nieuwe leden bij die vereniging binnen te krijgen. En tegenover me zit Ron perenbom Vuller en Volle, sorry. En dan weten we al, die heeft u al eerder gehoord. Dat is de man die in zijn leven zo'n beetje met alle bekenden der aarde... om de tafel heeft gezeten. En bijna bij iedere plaat wel een prachtig verhaal heeft. Maar hij heeft ook een, een stichting. En daar gaan we ook over praten. Graag. Dat komt allemaal aan de orde rond. En we draaien natuurlijk de muziek van de beide gasten. We beginnen uh, met één van de nummers van uh, Agatha Goede. Maar we hebben een probleem. Want Spotify werkt niet. Nee, maar... dus de, we, moeten, we moeten even een ander muziekje draaien. We, gaan, we komen er straks op terug. En dit is Charles Duijf. Dus onze technicus vandaag. En de man die zorgt voor alle mooie muziek in de Watertoren Sport. It makes me we zit Ron Pirebom-Voller en die zit in een vocal harmony groep. Ja. Die heeft met Paul McCartney om de tafel gezeten. <laughs> ook nog. En je vond dit natuurlijk mooi. Je zingt dit zelf ook trouwens. Ja, met die groep, dat heet The Barbies and Barflies, zo heten wij. En we zijn een vocal harmony groep. Uh, negen man sterk zingen en dan drie man band erbij. Zingen we onder andere dit nummer ook, Because van de Beatles. Ja, die dat is klopt. Niet het meeste op het van, eh, Nee, nou we <laughs> durven wel, hè. <he>. Ja, <laughs> ja, ja nee, zeker. zeker. Nee hoor, maar... Uh, uh, en daar zingen we allemaal leuke liedjes... en allemaal drie, vier, soms vijfstemmig zelfs. En uh, hartstikke leuk om te doen. En hoe was het om met Paul... Ja, kijk, Paul McCartney. Uh, ik had nog een nummertje aangevraagd ook. Silly Love Songs bijvoorbeeld, een heerlijk nummertje. Uh, Paul, uh, is, dat is bijzonder. Ik bedoel, dat zijn toch helden hè, uit je jeugd. En ik was altijd meer van de Beatles in plaats van de Stones. Hè, dus dan, als je dan op een gegeven moment de gelegenheid krijgt om die man te ontmoeten. Uh, dat was voorafgaand aan een concert in uh, België, in Antwerpen, in het Sportpaleis. En uh, dat is heel bijzonder, want je wordt naar zijn kleedkamer geleid en daar zit hij. En hij neemt uitgebreide tijd voor je, terwijl hij over uh, een kwartier of zo het podium op moet. En je zit met hem te kletsen en te doen en hartstikke leuk. Ja, dat is heel bijzonder om zo'n man te ontmoeten. En het, het grappige is ook, als je eenmaal zo ver bent zoals hij. Uh, je moet je voorstellen, een jonge beginnende groep uh, geeft graag interviews, maar dan krijg je een... Een, een, een sexy uh, artiesten die dat hebben gehad. En een beetje het snot in de neus krijgen. En denken van nou ja, al die interviews iedere keer. En als ze daar dan eenmaal weer doorheen zijn. Zoals een Paul McCartney of een Madonna. Of ja, dan uh, nemen ze weer de tijd voor je. En kun je prachtige gesprekken voeren. Hoe is het met jouw muzikale aspiratie? De tweede gast van vandaag. Agathe de Goede Vossen. Even voor u om uh, te weten wie het is. Hij is werkzaam geweest bij de Zeestraat Apotheek. Intratuin Krukius, op kantoor. En ze is mede-eigenaar geweest van de Goede Schoenmakerij in de Kerkstraat. Samen met haar echtgenoot deed ze dat 21 jaar. Klopt. Altijd zingen in de winkel? Uh, nee, dat niet. Want nu moet de klanten goed te woord staan natuurlijk. Ja. Maar wat wel met de klanten is, goed kunnen luisteren. En daar kwamen ook vaak wel verhalen die ze thuis niet eens verteld hadden. Oh, dat is wel leuk natuurlijk. Dat is eigenlijk uh, ja, een beetje psychologisch werk. Maar je zingt niet bijvoorbeeld in een van de vele koren in Zandvoort? Uh, nee, daar heb ik ook sowieso geen tijd voor. Maar ik kan redelijk zingen hoor. Ik heb tenminste nooit commentaar erop gekregen. Je zegt ik heb er geen tijd voor. Dat kan ik me voorstellen. Want je bent weliswaar niet meer aan het werk. Maar nee. je bent secretaris van de, de Boelvereniging Zandvoort. Ja. En dat is een leuke club hè? Dat is een hele gezellige club. Ja. Vertel. Uh, het zijn vooral... Oudere mensen, omdat zij natuurlijk uh, meer tijd hebben om overdag te spelen. Maar we hebben ook een avondgelegenheid. Uh, dus ook de jongeren kunnen terecht. Uh, de gemiddelde leeftijd is zo'n beetje rond de 70, zeg maar. En de jongste is uh, 54. En de oudste 92. Wow, leuk. Uh, daar is soms wel wat hulp bij nodig om balletjes op te rapen. En uh, zulke dingen. Maar... we gaan in de, in de uitzending nog voldoende aandacht besteden... aan wat je nodig hebt, wat je wilt, waar je naartoe wilt... Ja. en hoe mensen zich kunnen aanmelden bij je vereniging. Want dat is ook belangrijk, hè? Maar we hebben ook jouw muziek vandaag. En uh, de tweede plaat, die Charles uh, heeft klaarstaan... is van The Carpenters, Yesterday Once More. Speciale reden? Nou, ik hou sowieso van countrymuziek en easy listening. We gaan lekker luisteren.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 Yesterday once more Yesterday to sing. leven wij gisteren opnieuw en dan doen we vandaag in een speciale uitzending van studio. Sport, of, of watertorensport moet ik zeggen, gepresenteerd door Henny Rukert. Ja. En wat ik daarmee bedoel, Henny, dat, uh, dat zullen de luisteraars snel weten. Want ja, we gaan terug naar het verleden met, met een hele hoop artiesten. En we hebben hier een kenner uh, aan tafel, hè, toch? Dat uh, is zeker zo, maar we hebben ook een kenner die uh, over wielrennen alles weet. En dat is namelijk André Jansen. Goedemorgen, André. Goedemorgen, Henny. Wat een succesvol gebeuren, bijvoorbeeld in de ronde van het Baskenland. Ja, fantastisch. Jongens, die zijn voren mee, hè? En uh, wie had het gedacht? Nou, ik. Jeldenman en uh, Geesink. Ja, maar ze maken gewoon waar wat we eigenlijk al jaren verwachten, hè. Ja, dat is goed, hè? Ja, en als je nou die beelden ziet die van mijn uh, goede vriend uit Boekarest... die die vastlegt en die ik elke dag omwap zet... Ja. van de Ronde van het Baskeland... dan zie je dus gewoon 2,5 uur koers achter elkaar. En ik ken die heuvels daar, want ik heb natuurlijk gewerkt met een... Uh, Vroeg uit het Baskenland, Kaga Rural in het verleden. En dan trainde ik zelf mee. Ja. Nou, ik heb een hoop bergen opgereden, maar in het Baskenland zijn ze altijd net even stijlen. Ze zijn Dat echt heel erg de... Je bent heel slecht hoorbaar, althans, je bent ver weg lijkt het. Zit je in de auto of zo? Ik zit in de auto, ja. Ik ben op weg om een bankstel op te halen. <laughs> ja, ja. Het leven <laughs> gaat door, hè. Ook voor een uh, wielerpromotor. Ja, zeker. Maar, Luister, uh, hè. Ik heb, van... ja? ik heb van de week nog even gemopperd. Ik kwam bij de omloop van de Veenkolonie kwam ik de reporters tegen die voor het noorden dan RTV Noord uh, het wiel hebben verzorgd. Theo Sikkema. Ja. En ik zei, wat verdorie man, ik zie nooit beelden van jullie. En, en jullie hebben maar één minuut uitzending op RTV Noord. Zorg er in ieder geval dat er op YouTube, dat alle beelden die jullie geschoten hebben en niet gebruikt hebben op de televisie, zet die dan op YouTube neer. Nou, Goed. dat heeft hij gedaan. Goedie en ik idee. heb op wacht. Prachtige beelden van het, de, de, de vrouwenronde, de energiewachtronde in het noorden van Nederland. Die kwam even zelfs door Veendam heen. En het, uh, ik moet zeggen, ja, dat vrouwenwiel is, is mag interessant geworden, joh. Ja, want Chantal Blaak, de 26-jarige, die won ook even, hè? Godverdikkie, man. En het is, het is hartstikke een hartstikke mooie koers... En het, er wordt gereden en ze, zijn, ze laten zich geen van anderen een kaas van het brood eten. Er is een gezonde concurrentie en het is prachtige sport inmiddels. Daar waren vroeger altijd gezegd, well, ja, vrouwen op een fiets. Hè. Maar uh, ik moet zeggen, ik, ben er, ik geniet ervan. Heel even terug naar afgelopen zondag. Wat was dat ja. mooi, hè? Sagan. Ja, heb jij dat hele kleine stukje film gezien... dat die, die, die, die Merck's look uh, voorbij rijdt... terwijl hij alleen op de finish afrijdt de laatste 15 kilometer? Stond, op, stond op... op wacht, hè? Ja, dat... Dus <laughs> ik heb het gezien. <laughs> dan denk je, die Peter Sagan die roept naar die kerel... die, die Merck's look is een ja. montaigne Hij roept gewoon, Eddie! Terwijl hij alleen vooruit zit in de Ronde van Vlaanderen. Ja, skip... Wat een kerel is dat, zeg. Wat een gek. Ja, is echt leuk. Hé, hey, morgen... Of nee, sorry, overmorgen, zondag. Ja. Ja, dat is er één, hè? Ja, Parijs-Roubaix is buiten categorie natuurlijk om naar te kijken en te genieten. We zitten zelfs al wekenlang te kijken naar de filmpjes van vanuit het verleden van Parijs-Roubaix. Maar nu, uh, het komend weekend is de regen voorspeld. En nu ook. Het regent op dit moment in, die, uh, in de buurt uh, van Valenciennes. En... Uh, eh, het is te verwachten dat het door de prut rijden wordt. Dus dan maken de mannen Stiebar en, en Boom bijvoorbeeld een grotere rol. En zelfs ja. eh, onze kleine uh, Nederlandse verdette doet mee. Ja. Ja. En, de, de, de, ons, ons crossertje, hoe heet hij ook alweer, Sven? Ja. Ja. Ja. Lars, Lars van der Aar. En jij denkt dat hij een kans maakt? Nee, dat wil nee, ik nee. niet. Tegen die grote kanonnen kunnen ze niet op. Dat gaat tussen de grote en... Um, een uitzondering zou kunnen zijn, er zijn nog een paar Belgen, er is die Teuns, dat is een hele goede redding. Ja, dat is een goede. En, uh, en er zou wel eens een grote ontsnapping heel ver uh, voor het einde al weg kunnen gaan en het geluk kunnen hebben om weg te blijven. Dat zou het best eens kunnen. Maar bij elke kaseinstrook begint het grote gevecht voorin opnieuw, schrijft de telegraaf. Ja, zeker. Wat ik ergens las, uh, André, is dat, er, dat ze een stuk van het parcours willen weglaten. omdat het ja, nat is. Ja, uh, gaat toch weg, dat mag toch niet. Nee, lijkt mij wel. Uh, uh, uh, ja, dan doen ze maar iets. Ik, ik, ik zag uh, zondag ook de allernieuwste fietsen weer. Die jongens die rijden tegenwoordig op iets bredere banden. met meer grip, hè? Ja. En dat, is, dat komt natuurlijk uit die crosswereld waar men constant aan het ontwikkelen is. Ja, en de wielerwereld staat niet stil. De innoveringen vliegen je elke dag om de oren. En dat is een goede zaak. Er wordt steeds meer gefietst, maar het materiaal wordt natuurlijk ook steeds beter. Ja, Maar dat is dan speciaal voor dit soort koersen, lijkt me, of niet? Ja, ook dat. Dat niet alleen. Er is een soort van vering in de fiets. Er is een stukje rubber tussen de buizen ingezet, zodat ze iets meer vering hebben. Er wordt stikstof in de banden gespoten in plaats van lucht. Er zijn allerlei innovaties in de sport. En ik hoop de dag nog mee te maken dat men ook buiten het zichzelf beschermen met een helm van de hersenpan... Dat men ook beschermende kleding. Er bestaan strips van, van, van uh, uh, composietmaterialen. die uh, het lichaam beschermen. Hoe vaak breekt men geen sleutelbeen? Want er kan een een halve millimeter dikke strip in de kleding aangemonteerd worden, zodat die uh, zodanig versterkt wordt dat de betrokkenen zijn sleutelbeen niet meer breekt. Nou, uh, uh, ik denk maar eens aan de oudere mensen, vooral die tegenwoordig allemaal e-bikes hebben, die vliegen hier aan alle handen om je oren als je op de fiets bent. Maar, het zou toch ook wel prettig zijn als er, als er een soort vest is, hè, er bestaat er natuurlijk al een opblaashelm, hè, zoals uh, de airbag in de auto, bestaat dat om je hals, het is een Zweeds product. Uh, ik denk dat de, de, de, de verbeteringen in de veiligheid voor de fietser uh, een, een, een markt zijn nog, voor de toekomst ook. En uh, ja, natuurlijk het gedrag van de fietser, dat, dat geven de Australiërs op dit moment aan, waar allerlei regels zijn... Uh, uh, voor het, het fietsen. Men gaat daar heel veel fietsen. Maar de automobilisten zijn er niet aan gewend. Dus er gebeuren verschrikkelijk veel ongelukken. Ja. En dan ja, nemen ze stringente maatregelen... helm verplicht bijvoorbeeld. Terwijl het vaak, vooral bij kinderen... eerder een gevaar is voor nekletsel. André, even iets anders. Op de WAF, dat is de site op Facebook... waar alles over het ja. rennen wordt neergezet door jullie. Heel erg mooi. WAF. Meer hoeven de mensen niet in te tikken, geloof ik, hè? Nee, of wielrennen. Of wielrennen. Nee, als je de in het vakje, in de blauwe balk, in het vakje op Facebook, uh, daar is een wit vlak. En dan kun je iets intikken wat je zoekt. En als je daar wiel intikt, dan krijg je al wielrennen, anekdotes, foto's. Ja. Wat was betekent. En je hebt er tegenwoordig ook de mogelijkheid om te voorspellen. Nou heb ik gezien dat jij daar niet zoveel verstand van hebt. <laughs> Nou, ik moet eerlijk zeggen dat, uh, dat ik doe het eigenlijk uh, vrij snel. Ik denk er niet echt over na, terwijl anderen dat helemaal de diepte in gaan analyseren met elkaar. Er zijn hele kroegen die meedoen bijvoorbeeld, uh -huh. die de wedstrijden gaan voorspellen. Uh, maar je kunt je daarop inschrijven als je op WAF komt, uh, Zwieler is dat. En het is vroeger net als het poeltje, of wat je op school wel, uh, uh -huh. of, of op kantoor, uh, werd dat wel gedaan met de Tour de France en met andere wedstrijden. Ook met voetballen doet men dat. Nou, dat kan allemaal op Zwieler, dat is online. En dat is een, uh, een prachtige organisatie die dat helemaal uh, heeft geregeld. En voor een eurotje of voor 2,50 euro kun je dus je voorspelling doen van een bepaalde wedstrijd. Jij wint in ieder geval niet, dat is duidelijk. Want jij hebt Nicky Terfta vergeten op je lijst. Nou niet vergeten, ik had mijn lijst was al vol voordat ik aan hem toe kwam. <lacht> ik denk, nou ja, zet er maar op, wat maakt het uit. Ik wil gewoon laten zien van, goh, zo ziet het eruit, jongens. En je kunt er ook aan meedoen. En het, uh, nou, de mensen die zover zijn en die gezegd hebben van, goh, André, wat is dat leuk? En uh, het is gewoon aardig. Het is ook geen kansspel. Het is niet gokken. Je weet, daar heb ik nogal een beetje verstand van. Het ik is puur ja. uh, met, met gevoel voor het moment, met gevoel voor de wedstrijd, de renners voorspellen. En meestal kun je er 16 of 18 Kun je voorspellen En aan de hand van het, wat ze bereiken in de uitslag Krijg je dan een aantal punten En die punten Die kunnen ervoor zorgen dat je zelfs van je 2,50 uh, Wel 500 uh, Kan verdienen ja. Nou dat is gewoon grappig natuurlijk Voor de mensen die mee willen doen WAF, WAF op internet en Of ja. wielrennen en het komt vanzelf goed André, ik dank je heel hartelijk zondag Heel veel plezier ja. En tot de volgende week en de groeten aan iedereen in antwoord, hè? Dat doe ik zeker. Oh, er was er van de week een die zei... toen uh, André Jansen hier de manager was... en het gaat dan over het casino... hadden we ja. altijd hele leuke activiteiten. Dat is na, toch wel leuk om te horen na al die jaren, toch? Ja, ja zeker. Nou, ik heb daar ook een uh, Facebook-page voor gemaakt. Oh, voor veel, uh, en dat heet Casino Collega's. En daar zien we als oud-collega's elkaar allemaal terug. Wat leuk. En uh, het is zelfs zo dat 1 oktober... hebben we een reunie op het strand... Bij uh, Marco uh, Koster, die dan een strandtent heeft uh, in Zandvoort. En uh, nou, daar hopen we elkaar allemaal te treffen. Dan, dan... Fijn weekend. Hetzelfde. Dag jongen. Coming on Tijds dat hij nog uh, samen was met zijn geliefde Linda McCartney. En uh, ja, die is helaas overleden. Ja, Charles, eigenlijk zou dit programma de Watertoren Sport uh, vier uur moeten duren. Want uh, dit soort muziek is natuurlijk fantastisch om naar te luisteren. Zeker weten. En Ron had net het mooie verhaal er al over. Ja. Dat is hartstikke leuk. Maar we praten ook over Jeux de Boel. Want dat is een sport die uh, ik erg veel beo beoefend heb in Frankrijk toen ik daar woonde. En in Sint Maarten. Maar hier in Nederland kom ik er niet toe. Maar het is wel een sport. Is in, het is een groeisport, hè? Uh, het is een groeisport. Uh, er is ook veel jeugd, heel actief en heel hoog. Dus uh, ze zijn echt wel bezig, omdat om uh, de promotie en alles daarvoor. Maar het is toch wel zo plaatselijk. Blijft het een moeilijk verhaal om mensen naar die club toe te halen. En toch hebben jullie mooie banen. We hebben prachtige banen. Ja, want er gaat het goed. U hoort de secretaris van de de Boelvereniging Zandvoort. Er gaat het draait hier lekker, maar je hebt in principe te weinig leden om het echt leuk te hebben. Uh, nou, in principe blijft het natuurlijk leuk... ook met een kleinere groep. Uh, maar je kent elkaar al een beetje door en door. Het is eigenlijk een soort familie van elkaar. En uh, ja, het leuke is gewoon lekker samen bezig zijn. Uh, vooral de contacten uh, op het veld, uh, maar ook daarbuiten. Uh, dat is heel belangrijk voor mensen... Dus je kan achter die zo zogezegd <laughs> gaan zitten... maar je kan ook gewoon gezellig komen. En het leuke is juist buiten zijn. Wij hebben helaas geen binnenbaan. Dus daar wijken we wel eens uit naar andere clubs in de omgeving. Uh, maar het buiten zijn is natuurlijk gewoon gezond. En, en, en je bent in beweging weer, loopt aardig wat... Metertjes af op, op de baan heen en, en bukt, terug. He? En, je en je bukt, bukt. Dus maar je, heb je als je, je dat niet meer zo goed kan, heb je daar hulpmiddeltjes voor natuurlijk. Ja. Een magneet. En iedereen is welkom he? bij jouw Iedereen is welkom, zeker weten. Wat, wat moeten ze doen? Uh, wat moeten ze doen? Hoe bedoel je nou, dat? Ja, als ik, er zit iemand te luisteren die zegt, ja, ik ben uh, uh, 62, of 64 of 70. Een mooie leeftijd. Ik ga lekker bewegen, ik ga dat je de boel doen, het wordt mooi weer. Ja. Maar, wat moet ik doen? Nou, uh, wij spelen dus op de dinsdag en zaterdagmiddag. Dan moet men zich voor half twee melden. Dan wordt er uh, even een, een competitietje opgezet. Maar melden waar? Uh, dat is aan de Tomsomstraat 3. Uh, tegen Vroeger zat daar de kei naast. En nu is het dus het huisartscentrum. Uh, daar hebben we dus twintig banen met verschillende onderlagen. Dus het is fijn, uh, grind, uh, er is grof. Uh, je kan het zo gek niet bedenken. Daarvoor zijn wel andere tactieken nodig. Maar, uh, of technieken nodig, bedoel ik. Maar dat moet je ondervinden. En als mensen uh, geïnteresseerd zijn... kunnen ze gewoon langskomen. Uh, ze kunnen zo gratis meedoen een paar keer om eens te kijken van, ja, is dat wat voor mij? Uh, zijn die ballen me niet te zwaar? Of uh, kan ik wel met mijn arm gooien? of hè, dat, dat kan natuurlijk meespelen. Uh, uitleg wordt er aan alle kanten gegeven. Iedereen is erg behulpzaam wat dat betreft. Uh, we hebben onder andere de seniorenvereniging... een keer bij ons uh, visite gehad. Uh, krijgen ze uitleg, doen ze lekker mee. En daar... Er komen soms wel wat leden uit. Ik kan me voorstellen dat mensen uh, uh, geïnteresseerd raken. Mogen ja. ze je bellen? Uh, dat kan ook. Wat is het nummer? Uh, dat is 023 57 184 61. Dankjewel, Ron. Ja, als ik wilde nog. Gast, heb jij een Boel gespeeld? Ja, zeker. Maar ik wilde even wat vragen. Zijn jullie ook in deze moderne tijd op, op uh, websites ja? uh, uh, of Facebook of en dergelijke te vinden? Nou, in ieder geval website. Wat is dat? Uh, dat is wwwschuurdeboel zandvoortnl En uh, daar staan verschillende wetenswaardigheden, het bestuur, uh, de locatie. Precies, uh, en daar kun je ook aanmelden. En eventueel. daar staat ook. Kijk, uh, Charles, ja. onze technicus. Ja. Wat voor jou? Nou, ik, ik heb pas de reclame op televisie gezien. En uh, er werd een oudere meneer beschuldigd dat hij zo'n scherpe boelbal <laughs> boel door de ramen had gegooid. Bij oh. <laughs> ik weet niet of je dat gevolgd hebt. Ja, maar dat moet jij niet doen. Jij moet gewoon <laughs> meedoen. Zelf. Ik moet gewoon meedoen. Ja. Nou, ik, ik, ik wandel graag, ik, ik zwem graag. Uh, niet in mijn geld trouwens. Dat is jammer. Maar uh, ik, ik beweeg wel. Dus ik probeer wel uh, doende te blijven. Want is heb ik al niet thuis. Want die, die heb ik speciaal niet aangeschaft. Ik denk anders ga ik erachter zitten. Dat doe ik niet. En van muziek uh, weet je alles? Wat is het nou dan? ja, ik weet een hoop van muziek. Uh, maar uh, dat is uh, een van jouw gasten ook. Die weet ook alles van muziek. Maar, maar Agatha heeft ook een hele uh, leuke lijst van muziek uh, uh, aangedragen. zeg maar. Uh -huh. Ik weet alleen zeker dat ze nooit in de regen show de boelt. En ik weet wat je nou gaat rijden. Ja, wat dan ook. Crying you? in the rain. Ja. Wij, wij, wij spelen are. ook in de regel, hoor. <laughs> Oké. Okay. niet aanwezig in Zandvoort, want het ziet er heel erg lekker uit. Mooi weer, Watertoren Sport, heerlijk programma, met Agathe Goede, secretaris van de Jeu de Boelvereniging in Zandvoort, en Ron Pergeman-Vuller, Waarom zeg ik dat nou altijd verkeerd, joh? Er staan niet eens twee puntjes op die ogen. Nee, daarom. Maar meer mensen hebben daar last van. En ik denk dat dat ooit is gekomen, sinds Rudy Vuller ja. een kwad in zijn nek kreeg ja, van, van Frankrijk. Hè. Van <laughs> En op de een of andere manier associeert men zich mijn achternaam als Vuller en niet als voller. Jouw stem herkennen de mensen wel. Althans de mensen uit Zandvoort die uh, geregeld aan de slaan in uh, Haarlem gaan kijken bij de Koninklijke HFC. Want daar ben jij de speaker. Ja, dat klopt. Maar dat je doet me. veel meer. hè? Je zingt. Je hebt ja. alles voor muziek. En je hebt met alle grootte der aarde heb je om de tafel gezeten. Ook met De brothers? De Ever brothers? Nee, nee, met de Everly brothers. Dat was voor ja. mijn tijd zelfs. Ja. Dus ik ben wel... Uh, Inmiddels, uh, nou niet op leeftijd, dat niet. Maar goed, nee, dit was echt voor mijn tijd. Ja. Maar goed, uh, nee, prachtige muziek. Ik Heavenly heb Brothers. in de aankondiging gezegd dat jij een stichting hebt. Zeg ja. even heel kort wat het is, dan gaan we er straks verder over. Ja, graag. De Stichting Muziek Kids met 1K. Uh, wat wij doen is, wij bouwen studio's in ziekenhuizen. waar kinderen die daar langdurig moeten verblijven, muziek kunnen maken. Dus er staan instrumenten en er is begeleiding. Oké. Ja, hartstikke mooie stichting. Er is ook een man in uh, Haarlem die af en toe ook begeleiding nodig heeft. Dat is Martijn Prinsen. Die doet voetbalinhaarlem.nl. En die man weet alles over het voetbal. Maar heb jij nog wel tijd om te eten, Martijn? Ja, dat, uh, af en toe plannen we dat maar tussendoor. <laughs> het wordt een heel spannend weekend, hè? Uh, ja, alweer. Het ja. wordt weer een heel spannend weekend. Het blijft eigenlijk spannend tot, uh, tot de kampioenen bekend zijn. Wie worden er zondag kampioen? Uh, ik denk dat er zondag uh, niemand kampioen wordt. Oh. Dat is toch... Nee, wat dat betreft een saai weekend. Tijd dus voor het wielrennen. Uh, ja, goed. Ja, ik snap dat mensen dat doen. Ik zelf ga wel naar de voetbalvelden. Waar ga je heen? Uh, ik ben uh, morgen, denk ik, te vinden in IJmuiden bij Stormval Zandvoort. Aha. Uh -huh. En zondag bij uh, ja, de volgende topper in, uh, in 4D. Dus uh, Allianz en Schoten. Ja. Allianz heeft het lelijk laten liggen tegen HBC, hè? Ja, was ook niet helemaal terecht, hoor. Ze hadden in ieder geval een puntje verdiend. Ja. Maar de, ja, ze hadden gewoon meer pech. Daar kwam het op neer. En wanneer wordt jouw ploeg de kampioen? We hebben het over Schoten, hè? Uh, ja, mijn ploeg tussen haakjes, hè? Uh... Ik denk dat, dat, dat we moeten wachten tot uh, de één laatste speelronde. Misschien zelfs de laatste. Maar ook wat dat betreft is uh, de wedstrijd komende zondag gewoon heel belangrijk. Want het op minnetje punt laat liggen. Ja. En HWC uh, die, die wint. Alhoewel, die hebben ook een, een vervelende tegenstander. Ja, um, ja goed, dan, dan sta je er of één punt achter of je kan jouw slot een puntje in. Ja. Ik heb twee gasten vandaag. Hij gaat de Goede van de Zeeuwde Vereniging in Zandvoort. Sjö, de boel jij wel eens? Um, nou ja, dat is dan meer, zeg maar... waar we ook veel meer van te verkennen van de camping... maar verder niet. <laughs> nou ja, goed, als je maar bezig bent. Hey, en tegenover me zit Ron Perenbom-Voller. En dat is de speaker bij de Koninklijke HFC. Dat wordt wel zondag, hè, daar aan de Spanjaarslaan. Ja, twee, twee machtig mooie clubs, hè. Zo. Ik geloof Even, dat, de, dat de tegenstander... Uh, altijd in de, in de hoofdklasse gespeeld heeft, hè? Ja. Uh, ja, dat denk ik ook, ja. ja. Iets van, ja, van 50 jaar ja. of zo. Ongelooflijk. Ja. En ze staan maar drie plekjes achter ons en maar twee punten achter ons. Hè. Ja. Dus het is... Als, uh, als ze winnen, zijn wij What's de fun. mooie plek kwijt, hè? Ja. ja. Maar ze winnen niet. Maar elke wedstrijd is een topper, hè? Ja, vanaf nu wel. Ja. Nog vijf. Dat is niet heel belangrijk. Wat denk jij, Martijn? Wie wordt daar uh, de, de uiteindelijke winnaar in die uh, topklasse? Um, nou ja, HFC thuis um, is, is... Nou, dan moet ik natuurlijk oppassen wat ik zeg na de Nederland tegen Maghreb, maar Heel moeilijk te verslaan. Uh, dus ik, uh, ik verwacht wel een spannende wedstrijd. Maar ik denk wel dat, dat HFC uiteindelijk aan, uh, aan het langste eind uh, gaat trekken. En het is ook belangrijk. Op het moment dat je verlies kan je zomaar drie plekken naar beneden ja. um, uh, zakken. En als je wint, dan blijf je gewoon um, in, in de top drie staan. Ja. Ja, het, is, het is echt uh, uh, de, de, de, de periode van, uh, van do or die. De spanning druipt eraf. Ja, overal, overal. Ja, en de koplopers moeten tegen elkaar, hè? tegen Linde. Ja, dus, dus stel je nou voor dat, dat HFC wint, dan sta je weer bovenaan. Stel je voor dat HFC niet wint, dan val je uit de eerste zeven weg. Zo erg is het, hè? Ja, dan kom je op dat, uh, inderdaad op het randje van, uh, ja. van 6-7, kan je dan ja. ja, ongelooflijk, wat een spanning. Ik hoop dat er heel veel mensen komen zondag naar uh, de Spanjaardslaan om HFC aan te moedigen, want dat is wel iets wat ik niet begrijp. Jij, er komt bijna geen publiek. Nee, dat, uh, er stond uh, van de week ook een uh, stukje volgens mij in de krant of op een andere website dat de, de toeschouwersaantallen in de, in de topklasse eigenlijk heel erg tegenvallen. Uh, waar waar uh, een paar jaar geleden uh, de topklasse nog uh, tegen de aantallen van uh, zeg maar jubilair, jubilair League niveau aanscherpte, uh, valt, valt het dikke wel tegen ja, en waar dat door komt. Ja, er is te veel, joh. Maar nu komt er een tweede divisie. Nou, daar zou dat meer publiek trekken dan? Nou, zeker wel. Als je dus uh, Koninklijke HC Katwijk krijgt... Hm. dan zitten er wel een paar duizend, hoor. Uh, ja, maar goed, bij, bij clubs als Katwijk en, en Rijnsburgse Boys en dergelijke... daar zit, natuurlijk, daar, daar zit het natuurlijk... ieder weekend zit het vol. Ja. Het, het, het, het is... ja, ik weet ook niet zo goed waar ik vandaan kom. Het is, het is heel raar. Het is heel raar. Nou ja, en het probleem bij die tweede divisie wordt natuurlijk... dat er ook op... Zaterdag gevoetbald gaat worden, maar ook thuis. Ja. En ja, hoe laat wordt dat dan? En, en, en trek je dan wel publiek? Ja, vast wel. Vast meer. We nou, ja, gaan ook... het zien, Martijn. Ja, ik heb wel nog een klein nieuwtje over Zandvoort, heen. Oh. Um, nou goed, twee weken geleden... of twee, ja, twee weken geleden tijdens de eerste paasdag... Toen, of tweede paasdag toen speelde uh, Zandvoort de topper... Um, uit bij Buit veldert oh. en toen bleek uh, tijdens de passiecontrole dat popscorder um, uh, Jesse de Haan niet mee mocht doen. Ja. Yeah. Omdat ze pasje verlopen Ja, yeah, dat verhaal ken ik. Dat, ja. is, dat is inmiddels weer, uh, weer rechtgezet. Hij heeft een nieuw pasje, dus hij kan daar morgen um, in actie komen tegen, tegen Stormvogels. In die wedstrijd kreeg ook uh, Boy Visser een uh, rode kaart, uh -huh. en die is kwijtgescholden. Oh, dus dat is is morgen op. Uh, volle oorlogsterkte. Dat is mooi, want het heeft wel punten gekost, he, die flauwekul. Uh, ja, ja, ze misten wel helemaal echt bij buitenveld. Iemand die uh, voorin uh, aan het afjagen was, uh, die een bas -bal, bas bal vast kon houden. Ja. Uh, iemand waar tegenstander gewoon rekening mee hield. Ja, het is uh, wat dat betreft. Maar goed, achteruit kijken, he, wat dat betreft, niet meer zoveel zin. We kijken naar dit weekend en ik hoop voor jou dat het een goed weekend wordt. In ieder geval mooi weer. Ik, dat, dat zou heel fijn zijn, dat zou heel fijn zijn. Dankjewel Martijn. En die goed weekend. Hoi.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 Maar Martijn Prinsen en uh, het voetbal in zei Agathe Goede, secretaris van de Jude Boelvereniging Zandvoort, wat grappig dat hij Martijn voorschoten is, want daar heeft mijn man gevoetbald. Dat klopt, het is al wat jaartjes geleden, uiteraard. En op een gegeven moment kregen we een eigen zaak en dat werd het te grote risico. Dus vandaar dat hij niet meer ging uh, voetballen. Maar het was niet alleen je man die er voetbalde, jij deed er ook wat. Uh, ik heb zelfs uh, lopen vlaggen daar. Was je de eerste vrouwelijke grensrichter? Uh, misschien wel. En het was nog zelfs zo erg dat er ook natuurlijk geen aparte kleedkamer was. Uh -huh. Dus ik heb met de mannen gewoon gedoucht en zo. Oh, zijn en... wij in de verkeerde tijd geboren? Ja, uh, oh. nou, maar dat was dus ook wel in het begin zo van de sauna gebeuren... Dus, uh, ja, mij maakte het niet uit. Maar sommige mannen stonden toch wel raar te kijken. Ja, maar ik, ik begrijp nou waarom Scholen zo'n populaire club is. Ja. <laughs> Rond tegen van Vollen. Ja. Deze muziekman die we net gehoord hebben. Ja, Billy Joel. Daar zit van alles en nog wat in, hè? Dat is een fantastische vent. En het leuke was, ik uh, heb hem een paar keer gesproken. Hè, gedurende mijn tijd dat ik over popmuziek schreef voor de Telegraaf. En uh, op enig moment werd ik naar Parijs uh, ontboden. Want daar zat hij in een hotel en hij wilde een interview doen. Want hij ging nooit meer popmuziek spelen. Hij wilde alleen nog maar klassieke muziek maken. En hij vond zelf dat hij uh, daar heel erg uh, al bedreven in was. En uh, wij zitten te praten. Hij had in zijn hotelkamer een vleugel laten plaatsen. Wow. Om voorbeelden te geven. En op enig moment zat ik naast hem op het krukje en ik heb mijn opnameapparaat daar neergelegd... en hij ging eh, zijn nummers, zoals Piano Man, wat je net hoorde... verklassificeren. Dus hij speelde ze op een klassieke manier voor mij. Mooi, ik zeg. heb de bandjes nog, overigens. Eh, wel eens leuk om een keer te laten horen, misschien. Ja, maar dat was heel bijzonder. Eh, want hij zegt van, ach, die popmuziek had er allemaal geen zin meer in... en hij vond het allemaal maar gedoe en klassieke muziek... en dat trok hem veel meer aan... En, nou, uiteindelijk is daar niks van terechtgekomen. Ja. En nog steeds speelt hij uh, de sterren van de hemel. Want ik vind het een geweldige artiest. Maar gewoon popmuziek. Toen die plaat draaide, hadden we het nog over. Er zitten allerlei instrumenten ja. die je helemaal niet verwacht in nee. zo'n nummer. Hè? Ja, ja, prachtig. Accordeon hoor je op de achtergrond. En uh, hij scheurt er met de mondharmonica doorheen. Uh, ja, god, dit, dit is zijn doorbraak geweest. En het verhaal wat hij vertelt in dit nummer is ook zijn verhaal. Hè? De barpianist die ontdekt wordt. Ja, dat is een mooi verhaal. Jij bent speaker bij uh, HFC. Ja, ja. Hoe bleef jij nou de hele affaire op dit moment? Nog vijf wedstrijden te gaan? Uh, ja, super spannend natuurlijk. Want uh, we zaten net nog even te kijken op de, op de ranglijst. En het staat een paar puntjes van elkaar. En, en hè, wat we net al zeiden, drie plekken achter ons, de treffers. Maar twee puntjes verschil. Als zij winnen, gaan ze ons voorbij zakken. Wij weer vijf, drie, vier, vijf plekken. Dus ja, elke wedstrijd vanaf nu is gewoon een topper. En je moet ze winnen. Heb Wil je althans kans maken op de tweede divisie, hè? Ja. want daar gaat het om. Heb jij wedstrijdspanning? Ja, uh, normaliter niet zozeer, maar dat begint nu wel steeds sterker te komen, ja, absoluut. Ja. En wat denk je? Nee, uh, ik geloof wel, uh, <laughs> zoals Martijn al aangaf, nou ja, we, we zijn thuis erg sterk tegen Magreb. Magreb hebben we het gewoon laten lopen, absoluut, dat was Iedereen niet anders. En dat is ook niet erg, maar het heeft ze wel weer even met de neus op de feiten gedrukt. Ja. Wat goed nieuws is natuurlijk. Ja. Uh, nee, ik hoop, uh, of ik hoop niet. Ik denk echt uh, dat ze we er weer vol in gaan. En ja, we zijn thuis toch wel echt sterk hoor. Dus wat dat betreft uh, heb ik goede hoop. Ik train op uh, dinsdag, donderdag en vrijdag als zij ook trainen. Ja. Ik moet wel zeggen, plezier spat eraf jongen. Ja. Bij die gasten. Ja, leuk. Er wordt getraind met een inzet, het is echt fantastisch. Ja, ik vind dat knap hoor. Pieter heeft dat goed voor elkaar gekregen al die jaren. Ja, Pieter Mulders. Ja, Pieter Mulders de trainer, ja. ja. Nee, absoluut. Agaad, wat zegt HFC jou? Uh, ja, ik ben natuurlijk wel uh, via uh, de jeugd Zandvoort Meeuwen... Uh, op alle velden zo'n beetje in de regio geweest. Uh, HFC, ja, Heemstede, dat weet ik. <laughs> en verder... Uh, ja, Ik ben daar niet zo in thuis verder qua standen en dergelijke. Mantelwerk doe je ook, hè? Mantelzorg, ja. Wat is dat? Uh, dan geef je hulp aan meestal familie. Om uh, bijvoorbeeld met de auto ergens naartoe te gaan naar een dokter of, of zoiets. Boodschappen helpen of doen. Uh, ja, zo, zo hebben we er dan een paar in de familie waar we dan achteraan lopen. Oneerbiedig gezegd. En verder uh, doe ik vrijwilligerswerk bij Pluspunt. En dat is dus ook... Tamelijk uitgebreid. Uh, ik zit dan of aan de telefoon of aan de balie. Dat doe ik één of twee keer per week. En als vrije keep inzetbaar. In de sporttermen te blijven. Uh, dus als het nodig is, dan val ik ook nog op andere tijden in. Dan uh, doen we vervoertjes. Dan uh, kunnen we boodschappen doen voor mensen enzovoort. Het is eigenlijk een beetje ook hetzelfde als ja. de mantelzorg. Maar wat... Heel belangrijk is, wij hebben veel vrijwilligers nodig. Want er wordt steeds meer gebruik gemaakt van uh, de vraag... Van, uh, mogen wij een vervoerder hebben, want we moeten naar het ziekenhuis. Of zelfs met spoed naar het ziekenhuis. Uh, dus voor, die, voor het pluspunt mag u altijd informeren... Uh, voor vrijwilligerswerk, vooral chauffeurs, uh, mensen die boodschappen doen... of uh, wandelen bijvoorbeeld met mensen... En presentatoren voor radioprogramma's. Want jullie zijn de schuld dat ik hier zit. Is dat zo? Helemaal ja. geweldig. Er was een uh, hele aardige mevrouw met grijs haar. Die mij ontmoette daar. En die zei: We hebben nog vrijwilligers nodig. Ik zei: Wat hebben jullie dan nodig? Nou, bijvoorbeeld een presentator bij de radio. En zo is het allemaal gekomen. Ja. ja, dat dan nou. valt alles weer op de plek. En ik weet wat Charles nou wil zeggen. Nou, ik de... wil gewoon zeggen dat de gasten zoals we vandaag hebben, dat is gewoon een pluspunt. Ja. <laughs> want die, die zetten zich in voor onze maatschappij. En ik heb nog een pluspunt, uh, Henny. Ja. Want ik heb een meneer aan de telefoon. Hij is er, hè? Hij is er live en kicking. <laughs> de man van de Zandvoortse Courant. Hallo, Jo. Van nou, hi, hi. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, uh, sorry dat ik uh, wat laat ben, maar uh, we zijn er in ieder geval. Ja, maar je mag niet te laat komen bij ons, hè, dat weet je. <laughs> Excuses, hey, um, werk gaat voor. Ja. Dit is plezier. Wat heb je voor mooie dingen? Nou ja, um, ik wil in ieder geval even de agenda heel snel doornemen, want we hebben heel kort tijd. Uh, morgenmiddag speelt uh, SV Zandvoort een uitwedstrijd bij Stormvogels. Je weet dat Zandvoort uh, heeft een heel slecht weekend gehad. Uh, een wedstrijd verloren en een wedstrijd gelijk gespeeld. Staat nu op tweede plaats, alleen omdat VVC vorig weekend uh, verloren heeft. En, uh, maar wel zeven punten achter op buitenvelden. Nou, met uh, nog um, vijf wedstrijden te gaan, uh, ja, lijkt mij dat onmogelijk om dat in te halen. Niks aan te doen. Morgenavond is het feest in de sporthal. Om 7 uur spelen de Lions de heren tegen Vieringenmeer. Ja, dat is Om... interessant hè, want die, die, uh, ze zijn eigenlijk kampioenen. Maar ze willen zonder nederlaag de competitie afsluiten, begrijp ik? Juist, ze willen ongeslagen die competitie afsluiten. Dat is heel goed mogelijk, want Wieringenwerf staat op de, de derde plaats. En ze hebben uh, in Wieringenwerf uh, met 54-85 gewonnen. Dat zegt niks, want afgelopen weekend speelde Sanford tegen, tegen uh, Hillegom. Gidegide. Die hebben ze thuis afgedroogd echt ja. met 142-50. Een uitslag die ik nog nooit van mijn leven gezien heb. Ja. En nu moeten ze dus... Uh, hebben ze uh, vorige week daar gespeeld, hebben ze met 70, 77 maar gewonnen. Ja. Zo raar is basketbal, het kan dus verkleren. Um, Ron, Ronnie van der Meij was vorige week geblesseerd nog, die heeft de coaching op zich genomen. Dat scheelt toch wel, uh, 20, 30 punten normaal in de wedstrijd, je weet hoe die is. Ja. Uh, nu moest uh, Niels Krabbe dan het eigenlijk helemaal alleen opknappen, als qua, qua lange man. Er waren nog een paar jongens niet, want volgens mij hadden ze geen eens een wissel. Nou ja, als je dan toch 70, 77 wint, dan is dat is dat goed dik in orde. Maar uh, het, het heeft, heeft echt kantje boord geweest uh, of ze nou inderdaad dat ongeslagen status konden volhouden. En dan hebben we nog de dames van de hockey. Die spelen uh, volgende. Die speelden af afgelopen week, week thuis tegen uh, Fit, de nummer 1. Nou, dat was uh, een, een, een wedstrijd was ongelooflijk. Zandvoort had de hele wedstrijd het veldoverwicht... Echt de hele wedstrijd. Maar vergeet die ballen af te maken. En fit, er komt misschien tien keer, misschien vijftien keer voor het doel van Zandvoort. En je maakt gewoon vijf doelpunten. En dat is een lesje met effectief voetbal. Dat heb ik dan ook geschreven. Dat moet je goed in hun kop houden. Want dat is zo belangrijk. Goede aanvallen, dat deden ze. Maar afmaken, daar lag nog wel een foutje. En dat is nu, uh, ja, hij uh, heeft supporter gespeeld. staan nu op de vierde plaats. Gelijk met Apkoude en gaan zondag naar uh, Hoevelaken of All Places, gaan ze toe. En daar, die wedstrijd hebben ze thuis gewonnen met uh, uh, 8-1 geloof ik of zo. Uh, Hoefelaken staat nu op de tiende plaats van de twaalf. Nou, dat is wat ik zeggen wilde. Toch wel een, in een korte tijd zo'n keertje. Hè? Je hebt het uh, heel snel gedaan. Maar ik ben wel heel benieuwd wat jij gaat doen in het weekend. Sorry? Ik ben heel benieuwd wat jij gaat doen in het weekend. Van het, van het weekend? Ja. Uh, nou, ik ben, in, ik ben in ieder geval natuurlijk bij de Lions, daar kan je op wachten. Ja. Nou, dan is er nog het aardappelschildkampioenschap. Is geen sport, maar wel heel leuk. Zaterdagmiddag uh -huh. om twee uur. En uh, om twaalf uur begint de promotiedag van Vinders uit Zandvoort. Daar ga ik ook naartoe. Vinders uit Zandvoort, dat is een meeting met uh, volkswagens. Oude volkswagens. Tot en met MK1. Dat zijn busjes. Bepaalde type busjes. En dat is uit zijn jasje gegroeid. Dus twee keer is dat op een kleine camping gebeurd. Nu gaat het naar uh, parkeertreinen Zuid. En het is heel leuk om daar naartoe te gaan. heel leuk om te zien. Er zitten schitterende bij, Maar er zitten ook dingen bij waarvan je zegt. Nou, dit is helemaal niks meer. En dan moet je ze voor ons aanzien. Helemaal opgeknapt. Ziet er weer perfect en gelikt uit. En morgen ga ik natuurlijk uiteraard naar eh, Parijs Roubaix kijken. Begint overmorgen, tien, overmorgen bestemd. Uh, tien over half elf op de streaming, op de eh, NOS streaming. Ga ja. ik volgen. Ik ga nog heel even tussendoor naar Jesse Zandvoorn. Want daar komt uh, Cor Bakker. Heel erg leuk. Goeie man, goede, goede pianist. Hey, maar wat ik niet, en... hoor, wat ik niet hoor, is dat je gaat jeur de boelen. Want ik heb uh, hey. vandaag als gast de Agathe Goede... Jullie ja. kennen elkaar heel goed natuurlijk, ja. maar waarom ga je niet even een balletje gooien? Nee, nee, nee. Nee, nee daar heeft hij zijn scooter bij nodig. Nou, en? Nee, ja, bu buiten dat, maar ook met mijn schouder. Ik ben rechtshandig, dat, dan red ik dat niet. Ik heb een nieuwe schouder gekregen. Dat heb ik je misschien wel eens een keertje verdacht. Ja. De foto laten zien. Dat lukt mij niet. Dat kan ik wel vergeten. En ik moet dan uh, op, op greffel lopen, weet je wat, wat voor spullen het is. Dat moeten we niet doen. Ah. Dat, uh, nee, Joop, ik zou het je ook niet aanraden. <laughs> nee, dat gaat. Hé, hey, maar een leuk stukje in je krant over die uh, Joe Boel Club. Oh, maar daar zorg ik zelf wel voor. Jawel, die doet het een en het ander nog. Ja, je moet er een beetje in het zonnetje zetten een keer, joh. Je moet het alleen een beetje redigeren, maar het komt allemaal dikker nodig. Ja, meestal zonder redigeren. <laughs> we hebben ook heerlijke muziek vandaag, beste grote vriend. Sorry? Ik zeg, we hebben ook heerlijke muziek vandaag. En Charles gaat nu met muziek... Ik een hol. lijkt wel of je niet dicht genoeg bij de microfoon Nou, ik heb hem bijna in mijn mond, hoor. Oh ja, oké. Ja, oké. Oh, Oké. Okay. Hey, maar we gaan uh, een stukje muziek draaien. Want het eerste uur van de Watertorensport zit er helaas alweer op. Dank voor je bijdrage. Fijn weekend. Graag ja, gedaan. Veel plezier. Tot volgende week. Dag jongen.